Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's komen op korte termijn met 2000 extra opvangplekken voor asielzoekers. Met die extra capaciteit moet het aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast. Daar slapen asielzoekers in een paviljoentent, omdat het centrum zelf overvol is. Utrecht, Amsterdam, Haarlemmermeer en een aantal andere gemeenten... beloven deze week al mensen op te vangen. Het gaat onder meer om Syriërs, Afghanen en Jemenieten. De regio's willen verder dat het Rijk gemeente gaat dwingen om mee te werken aan opvang. President Biden staat nog steeds achter zijn scherpe uitspraken van zaterdag over president Poetin. Tijdens een bezoek aan Polen noemde Biden hem een slager en zei hij dat Poetin niet aan de macht kon blijven. Het Witte Huis zei daarna dat de VS niet uit is op een machtswisseling in het Kremlin. De afgelopen avond benadrukte Biden dat zijn woorden voortkwamen uit zijn morele verontwaardiging en daar biedt hij geen excuses voor aan. De politie Zeeland-West-Brabant heeft opnieuw maatregelen genomen tegen twee politiemensen wegens grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden onzorgvuldig zijn omgegaan met geweldsmiddelen en onwenselijk gedrag hebben vertoond. De een is geschorst, de ander is overgeplaatst, meldt de politie. Eerder werden al maatregelen genomen tegen vier politiemensen van dezelfde eenheid. De politie denkt dat het onderzoek nog wel een tijd gaat duren. De organisatie achter de Oscar start een formeel onderzoek naar de klap die acteur Will Smith uitdeelde aan presentator Chris Rock. Bij de uitreiking van de filmprijzen stormde de acteur woedend het podium op na een opmerking van Rock over zijn vrouw. Will Smith won de Oscar voor beste acteur. De Oscar-organisatie wil uitzoeken of het gedrag van hem consequenties moet hebben. Het weer vannacht meer bewolking en kans op mist. En het koelt af naar een graad of vier. Overdag in het noorden en midden wat zon. In het zuiden bewolkt en wat regen. En het wordt 10 tot 13 graden. U luistert naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoorn. Welkom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud... waar ik nog meer lekkere soundtracks klaar heb staan van allerlei hardrock en metal bands. Je hoorde net natuurlijk als opener de shock rocker Marilyn Manson met Rock Is Dead... afkomstig van zijn album Mechanical Animals uit 1998... en vinden we uiteraard ook terug op de soundtrack van de allereerste Matrix film... met Keanu Reeves en Laurence Fishburne uit 1999... Artisanals The Prodigy, The Deftones, Rob Zombieweer, Ramstein en Rage Against the Machine zorgen voor een heerlijke soundtrack. En de film werd ook nog eens een gro groot succes, die daarna nog drie vervolgen kreeg met The Matrix Resurrections als nieuwste release. Dit uur staan meer actiefilms centraal, die met regelmaat ook de vette gitaarmuziek als soundtrack hebben gebruikt. Als Slayer op straat, dan heb je eigenlijk altijd wel een heerlijke soundtrack. Zo ook van het vervolg op The Punisher, getiteld Warzone. Rob Zombie uh, schreef daarvoor speciaal de. Originele en gelijknamige openingstrack voor de film die in 2008 uitkwam. Maar we gaan eerst nog eventjes uh, Ramstein draaien. En daarna hoor je natuurlijk uh, Final Six van Slayer... die ik daarna ga draaien. Die tevens op het album Christ Illusion staat uit 2006. En dat veel kritiek kreeg vanwege de afbeelding... van een verminkte Jezus Christus aan het kruis. Naast, uh, na dus Ramstein hoor je de Slayer. Me, uh, Ramstein dus met Feuer Vrij. Ja, je hoorde Slayer met Final Six, afkomstig van de soundtrack van The Punisher, Warzone. Aansluitend op Voyer van Ramstein, dat weer afkomstig is van het succesvolle album Moeter uit 2002. En natuurlijk van de soundtrack van de allereerste Triple x film met Vin Diesel. De soundtrack zelf bestaat uit twee cd's, waarvan één met rock en metal en techno en de tweede uit voornamelijk hiphop. Het volgende blokje bevat de Australische rockers van ACDC... die met hun muziek in diverse films te horen zijn... zoals in School of Rock, The Avengers, Deadpool, Last Action Hero... en natuurlijk ook in Iron Man 3, waarvan ik nu de soundtrack laat horen. Back in Black en de Amerikaanse poppunkers van Green Day... die gaan hierna komen met een speciale Godzilla-remix... van hun bescheiden hitje Brains 2. Die kwamen daarmee en voor de juist genoemde monsterfilm uit 1998... Godzilla dus, met Matthew, Matthew Broderick en Jean Renault. Je hoort ze nu achter elkaar, dus ACD is eerst. I'm counting shit but running out As time ticks by, still I try No rest for crossobs in my mind On my own, here we go Feel like En je hoorde Green Day met de Godzilla remix van Brains 2, aansluitend op ACDC's klassieker Back in Black van de Iron Maiden 3 soundtrack. Zoals eerder vermeld worden er veel nummers van deze band... gebruikt in Marvel films en doet hun muziek het goed in de actiefilms. De volgende band en nummer kennen we natuurlijk allemaal... dankzij de film Terminator 2 Judgment Day met Arnold Schwarzenegger. Officieel dat dit nummer, uh, staat het nummer niet op de soundtrack... maar wordt hij wel in de film gebruikt. Je hoort hem nu, You Could Be Mine van Guns N' Roses... en daarna een trash klassieker van Metallica... die als opener is gebruikt voor een zombie-actie-horror-comedy. Ja, een hele mond vol. Welke film en klassieker dat is, dat hoor je... Dude, not guns or roses. En dat was natuurlijk Metallica met For Whom The Beltholes... wiens intro werd gebruikt voor de komische zombiefilm Zombieland... met Jesse Eisenberg, Woody Harrelson uit 2009. Tien jaar later kreeg deze film een vervolg getiteld Double Tap. Hilarische films en een vette soundtrack. Metallica kennen we natuurlijk allemaal... en dit nummer vinden we terug op hun tweede klassieke album... Ride the Lightning uit 1984. Dan gaan we door met de folkpunkers van Dropkick Murphys uit Boston... die dankzij regisseur Martin Scorsese op de soundtrack van de misdaadfilm The Departed uit 2006 zijn terechtgekomen. Hierin spelen grote namen als Jack Nicholson en Leonardo DiCaprio een rol. De muziek op deze soundtrack bestaat voornamelijk uit popklassiekers uit de jaren 50 en 60... muziek gecomponeerd door Howard Shore en dan dit nummer van eerder genoemde punkband... Het enige nummer dat lekker stevig is van deze soundtrack, I'm shipping up to Boston dus, uit de hand van volkszanger Woody Guthrie. Je gaat hem nu horen. It's lonely day Murphys, de Armeense amerikaanse band System of a Down met hun single Lonely Day. Niet te horen was in de spannende thriller Disturbia met onder andere Shae Leboeuf. Het nummer werd echter niet op de soundtrack geplaatst. Lonely Day vinden we natuurlijk wel terug op het album Hypnotize uit 2005 en was hun laatste single totdat ze in 2020 nog twee singles uitbrachten. In het volgende blokje vinden we eerst de mannen van Kiss die de soundtrack voor de 90s-comedy Bill and Ted's Bogus Journey, wat het vervolg was op Bill and Ted's Excellent Adventure uit 1989, met Alex Winter en Keanu Reeves in de hoofdrollen. Op de soundtrack van het vervolg vinden we vooral veel hardrocknamen terug, zoals Slaughter, Winger, Megadeth en gitarist Steve Vai, die zelfs twee versies had van zijn nummer The Reaper. Ik heb gekozen voor de mannen van Kiss met Argent's cover God gave a rock and roll to you. Dat speciaal is opgenomen voor de film. En daarna hoor je een wat stevigere muziek: Metalcore, oftewel Unearth met hun soundtrack. Ja, je hoorde The Chosen van de Amerikaanse metalcore band Unearth. Dat terug te vinden is op de soundtrack van de surrealistische zwarte comedy en animatiefilm Aqua Teen Hunger Force Cologne. Dat is gebaseerd op de televisieserie Gericht op Volwassenen. Ik ken het niet, maar de muziek op de soundtrack is mij ook niet bekend. Behalve dit nummer dan en de band Mastodon dat er ook op staat. Dan heb ik tot slot nog twee soundtracks voor jullie klaarstaan, waar deze uitzending er helaas alweer op zit. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze willekeurige band die toffe soundtracks hebben geleverd aan bekende en onbekende films. De volgende band heb ik al meerdere malen eerder gedraaid. En ook dit nummer, waarvan ik niet wist dat het ook een soundtrack was. Change in the House of Flies, vinden we natuurlijk terug op het geweldige album White Pony van de Deftones. Maar staat dus ook op de eerder genoemde soundtrack van Queen of the Damned. Aangezien ik deze film al eerder heb behandeld, benoem ik nu de Adam Sandler film Little Nicky, die zelf behoorlijk geflopt is, maar wel een vette soundtrack heeft met bands als onder andere Disturbed, Linkin Park, Incubus, P.O.D., Powerman 5000 Again, uh, Muse en dus zelfs twee nummers van de Deftones. Je hoort Eerst de Deftones dus en daarna als afsluiter Trent Reznor's Nine Inch Nails met The Perfect Drug. Die staat op de soundtrack van The Lost Highway, geregisseerd door David Lynch. De film kreeg behoorlijk felle kritieken, maar de soundtrack bestaande uit muziek van David Bowie, Marilyn Manson, Ramstein en The Smashing Pumpkins is wel om van te smullen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week weer met een heel ander thema. En blijf luisteren dus. Ik wens jullie vooral een uh, slaap lekker toe en uh, geniet nog even van de laatste twee songs. Tot gauw, stay metal, bedankt.